5 uur. NTO Radio 1 met Margreet Spijker. De economie van de toeristen-tsunami. Wat is Nederland populair in het buitenland? En ineens was daar het bericht dat de gaskraan helemaal dicht wordt gedraaid. Wat zit daar nou achter? Ik ga het er zo over hebben in de stand van Nederland. Met de chef economie van LSV Weekblad, Jean Domen. Dat na het NOS-journaal van 5 uur. Met Jan van der Putten. De politie heeft een vermoedelijke schutter opgepakt van de liquidatie in Amsterdam-Noord afgelopen donderdag. De man van 41 werd gisteravond in Hilversum gearresteerd. De politie kwam hem op het spoor dankzij sporenonderzoek naar de liquidatie bij de MDSM-werf, vertelt politiewoordvoerder Frans Zuiderhoek. Er is in ieder geval door Fransje Opsprong is op uh, verschillende plekken onderzoek gedaan. Uh, daar is DNA-materiaal gevonden. En waar het precies is aangetroffen, dat uh, laten we nog even voor wat het is. Omdat dat mogelijk het onderzoek zou kunnen verstoren als ik dit nu zou melden. Een medeverdachte van 34 werd vannacht opgepakt op de A13 bij Rijswijk. En de derde verdachte van 31 werd vanmorgen aangehouden in het Westland. De man die donderdag werd geliquideerd op de NDSM-werf in Amsterdam was de broer van Nabil B. Dat is de kroongetuige die Belastende verklaringen heeft afgelegd in het proces tegen de mokro -mafia. Of de rest van zijn familie met deze arrestaties nu veiliger is, kan de politie niet zeggen. We hebben ze in ieder geval geïnformeerd dat wij die drie verdachten hebben aangehouden. En voor wat betreft de beveiliging en bescherming. dat die verantwoordelijkheid ligt bij het Openbaar Ministerie. Dus daar kan ik u verder niks over zeggen. Bij de arrestaties zijn ook automatische wapens en handvuurwapens in beslag genomen. ZE.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 Beeldhouwer Jan Snoek is overleden. Zijn keramieke werken in vrolijke primaire kleuren staan in het hele land. Bekend zijn onder meer de bedden voor het West-Einde-ziekenhuis in Den Haag. De Haagse kunstenaar Barry Holslag kende Snoek's sinds hij haar eerste docent was. En volgens Holslag heeft hij iconisch werk gemaakt. Abstract, maar toch ook heel toegankelijk. Je ziet in abstracte vorm een zittende figuur, of een lopende figuur, of iemand die nadenkt of in rust is.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 WNL. WNL op zaterdag. Margeet Spijker. Welkom terug. We zijn er iets korter dan gebruikelijk. Dat heeft te maken met de sportprogrammering. Straks om half zes begint al Opiniemakers met Wiegerhemmer. Maar we hebben straks wel even telefonisch contact nog met Mark Kosten, want die vertelt toch wat wij dit weekend niet moeten missen. En WNL-verslaggever Jill Blijksloot die gaat zich ook nog even melden. Want die kijkt naar wat dan het mooiste paasvuur is in de Twenten traditie. En meepraten kan ook via hashtag WNL of aapstaatje WNL op zaterdag. De stand van Nederland. Verhalen achter de economische cijfers. Ja, woensdag gaat de televisievariant van Stand van Nederland... over toerisme in Nederland. Wij krijgen dan de jongste cijfers over aantallen toeristen... hotelovernachtingen uh, en waar die toeristen dan vandaan komen. Nou, één ding weten we al wel zonder die cijfers gezien te hebben. Nederland en met name Amsterdam is een zeer populaire bestemming. Ik ga er ook over praten met Jean Domen. Hij is chef economie van Elsweer Weekblad. Fijn dat je er bent, Jean. Goedemiddag. Uh, iedereen kan inmiddels een huis verhuren aan een uh, toerist. Heb jij dat wel eens overwogen? Ik heb het wel overwogen toch niet gedaan. Ik denk, dan heb je al die vreemde mensen in je huis. Laat maar. Ja, en toch zijn er florisante cijfers van bijvoorbeeld Airbnb. En dat is maar één van de vele bureaus waar je, je als particulier je huis kunt verhuren aan een toeriste. Weet jij uh, wat die cijfers zijn? Hoe, hoe groot het gestegen is? Want van deze partij mochten we het al wel bekendmaken. Nou, volgens mij gaat het om meer dan een miljoen uh, uh, uh, overnachtingen, dacht ik. Dus het is echt enorm gegroeid de afgelopen jaren. Ja, een explosieve groei van het aantal uh, actieve verhuurders ook. Nou wordt er in de stand van het land uh, woensdag ontzettend gemopperd ook. Bijvoorbeeld door de heren van federatie Wij Amsterdam. Laten we even naar ze luisteren. Alsof je een vreemde in je eigen stad bent soms. Alleen maar toeristen, vrijwel geen Nederlands hoor je om je heen. Ze uh, kennen de, ja, de verkeersregels niet. Ze hebben sinds hun derde vaak niet meer op een fiets gezeten of helemaal nooit. Ze gaan er toch op zitten. Ja, zij vinden dat de bewoners oh, oh, oh. wel, uh, ja, het, het valt niet mee, wel de lasten hmm. hebben en niet de lusten. Hebben ze een punt? Nou ja, kijk, om te beginnen, ik ben heel optimistisch ingesteld. Dus ik denk wat goed dat al die mensen met dikgevulde portemonnees de moeite nemen om van heinde er ver naar Nederland en naar Amsterdam te komen om dat geld uit te geven. Dus dat levert ook heel veel werkgelegenheid op. Ik kan me wel voorstellen, als je in die binnenstad woont... dat je af en toe denkt, kan het een onsje minder. Omdat het... Ik liep vanmiddag nog op CS rond in Amsterdam. Ik denk, natuurlijk nou, paasdagen. Het is inderdaad heel erg druk. Maar nogmaals, ik denk uiteindelijk wel... het levert echt honderden miljoenen op. Het levert heel veel geld op voor de stad en voor het land. Ja, dus het is ook wel heel fijn. Uh, overigens heeft die federatie al wel wat succes geboekt. Het eind aan de stroom. Nutella-winkels uh, is in zicht. Want uh, dat is wel heel opmerkelijk, hè dat er zeg maar, een versraling is van het aanbod van bedrijven dat het zich ook kan permitteren in een stad als Amsterdam te gaan zitten. Zeker, kijk ik kan me die klachten wel voorstellen op zich hoor als je door uh, wie in Venetië is geweest de afgelopen jaren, die, die struikelt ook over de toeristen, je moet echt moeite doen om naar delen van Venetië te gaan wat minder druk is dus ja, Amsterdam wordt ook wel het Venetië van het noorden genoemd, alhoewel als ik kijk naar de nieuwe coalitie die daar gaat aantreden, zou ik eerder denken aan het uh, Pyongyang aan de Amsterdam. maar goed dat is weer een <lacht> ander verhaal. Ook interessant ja, ja. ga je het misschien misschien straks een opiniemakers zal nee. over hebben, weet ik niet. Uh, in ieder geval, er wordt gepoogd die toeristen naar andere uh, gebieden te uh, lokken. Nou, dat lukt in de Zaanse mm -hmm. Schans uh, probleemloos. Dat is wel zeg maar Groot Amsterdam. Maar het is ook de, de bedoeling dat toeristen verder van Amsterdam geraken. Bijvoorbeeld in Zundert. Uh, laten we even luisteren naar de directeur van het Van Goghuis, Ron Durven. We hebben op basis van oude brieven en wat oude foto's... een reconstructie gemaakt van de tuin zoals die door Vincents moeder is aangelegd, waar Vincent als kind nog in speelde. En hier staat, dat is wel heel bijzonder, een kersenpruim. En dit is een, een nazaad van een hele oude boom die er in verhoogstijd al stond. Ja, en dat heeft hij dan heel veel oh, schilderijen... heeft hij ja, in ik ga er, er laten terugkomen. Ja, toch? Ik ben heel benieuwd. Ja. Uh, hoe slim is dat, het geboortehuis van Van Gogh op de kaart zetten? Nou, ik denk dat het heel goed is. Je ziet het, het speelt natuurlijk al langer, hè? Je hebt uh, kasteel uh, Muiderslot, dat is Amsterdam Castle geworden. En Zandvoort is dus Amsterdam Beach. Dus dat je probeert die wat om te leiden en, en nou ja... Een kwestie van slimme marketing. En ik denk persoonlijk. Als je toch vanuit Beijing helemaal naar Amsterdam bent gevlogen. Dan kunnen die 127 kilometer naar Zundert er ook nog wel bij. Ja. Als je ja. toch naar het Van Gogh Museum gaat. Dus dat is heel goed denk ik. Spreidt ze vooral. Of verleidt ze om, om ook andere plaatsen in het land te bezoeken. Ja, nou de toeristen-tsunami in de economie daarvan uh, in de stand van Nederland woensdagavond NPO 2 om vijf voor half negen. Dan kijken wij uh, samen naar het economisch nieuws van uh, deze week. En dan ja, ik vond het eigenlijk een enorme verrassing mm -hmm. dat die gaskraan helemaal wordt dichtgedraaid. Eerlijk gezegd, zag ik dat niet aankomen. Jij wel? Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel op redelijk lange termijn. We hebben het over 2030, waarin het uiteindelijk allemaal een feit moet zijn. Maar je zag de afgelopen jaren die, die druk rond die aardbevingen in, in, in Groningen, die maatschappelijke druk, die werd steeds verder opgebouwd. En het begon eigenlijk langzaam maar zeker onontkoombaar te worden. En wat je natuurlijk ook ziet, is dat hier twee dossiers eigenlijk bij elkaar komen. Aan de ene kant die onrust in Groningen, die aardbevingen, waarvan die dus uitgesloten dat het nog zwaarder worden. En tegelijkertijd die druk om meer werk te maken van die klimaatdoelen en sowieso afscheid te gaan nemen van aardgas. Ja, is het toeval of niet dat dan ook in diezelfde week... Diederik Samson komt met een milieuplan. Wij burgers moeten allemaal onze cv-ketel vervangen. Zo heb ik het begrepen. Nou ja, kijk, ik, wat je ziet is dat dit kabinet heeft... Uh, dat staat aan het regeerakkoord ook. Hè. Ze gaan uh, om een aantal maatschappelijke problemen op... Op te lossen gaan ze met mensen uit het veld, uit de sector gaan ze dan om tafel zitten. En passeren ze eigenlijk het parlement, zo lijkt het. Hè? En Diederik Samson die, die leidt eigenlijk dan, dan een van die clubs die dus inderdaad dat milieuprobleem moet gaan aanpassen. Ja, Ik denk dat uh, als ik installateur was of uh, aandelen had in een cv ketelfabriek dan zou ik heel hard gaan juichen. Dat is natuurlijk uh, de droom van iedereen en die is <lacht> om alle cv-ketels in Nederland op een gegeven moment te vervangen door duurdere exemplaren. Ja, ja, het is een, uh, een ongelofelijke switch die we met z'n allen moeten gaan maken. En, en je ziet het op alle fronten. Hè, zelfs de, de houtkachel moeten we vanaf blijven. Barbecue, uh, dat, is, dat is ook niet meer straks. Misschien uh, wordt het zelfs Boda, I don't know. Nou ja, ik denk dat... Uh, ik heb natuurlijk zelf ook een houtkachel waarmee ik ook... in de afgelopen maanden, toen de, de gevoelstemperatuur... min 15 was, flink heb bijgestookt. Uh, nou ja, je ziet het steeds meer aan banden wordt gelegd. En uh, de afgelopen jaren... het was natuurlijk al lange en breed in gang gezet. Ik bedoel, uh, de energiebelasting... op uh, stroom, die was verlaagd. De energiebelasting op gas, die was verhoogd. Het was al de bedoeling eigenlijk... om mensen met uh, nou ja, vrij straffe handen... met financiële prikkels van dat gas af te brengen. Maar het is wel een enorm probleem. Kijk, wat mij verbaast is... ik kan me voorstellen dat je maakt met kook op gas, met inductie, dat je daar een, een, een zekere winst kan boeken. Maar het tempo waarin ze vanaf 2021 die cv-ketels uh, verplicht willen vervangen door hele dure installaties. Ja, ik denk dat je wel heel veel vraagt van burgers die hè, die kosten voor een rekening nemen. Uh, nou, diezelfde burgers uh, die hebben denk ik ook een groot deel van de kosten van de crisis moeten dragen de afgelopen uh, tien jaar. Um, die hebben enorme belastingverhogingen om hun oren gekregen. En daar staat een, op dit moment eigenlijk weinig belastingverlagingen tegen. Dus ik begrijp het Sterker nog, over ook wel. deze week, we zijn 300 euro belasting gemiddeld meer gaan ja. betalen. Ja, dat verbaast me niks. Er was in februari een onderzoek van de Rabobank... waaruit bleek dat uh, gecorrigeerd voor inflatie... het reëel besteedbaar inkomen van huishoudens... sinds 1977 nauwelijks is toegenomen. Ga er maar aan staan. En uh, ja, dat is wel de trend. En mensen vragen zich af... oké, okay, ik profiteer niet echt van die economische afzwong. Dat is een goed Nederlands woord. Vooruitgang, hè, van die hoogconjunctuur. Ja. Sorry, dat heb je als Limburg... Dat af en toe een Duits woord gebruikt. Mag hoor. Um, oké, okay, dank je. <laughs> vielen Dank. Maar um, daar profiteren ze al niet van. En dan komen er dus dit soort enorme kosten bij... Ja, ja, dat is, uh, ik, ik snap de zure reacties heel goed. Precies, ja. Onze koopkracht stijgt niet mee met de groei van de economie. En het wordt meer en meer belasting. En het, het ziet er ernaar uit dat we dus nog veel meer gaan betalen. Dus wat dat betreft... Duurder duur uitzien, ja, ja. ja. Ben je ook somber? Nou, ik ben optimist in de kist hoor. Maar ik vind dit wel, dit is wel gewoon een probleem. Ik bedoel, uh, volgens mij mensen, werken mensen hard. En, en je wil op een gegeven moment ook uh, nou ja, uh, niet alleen loon naar werken... maar ook, ook minder belasting betalen. En op dat vlak uh, denk ik dat mensen terecht zeggen... dat ze, uh, ja, ja. Dat ze daar onvoldoende van profiteren. Ander nieuws deze week. Uh, uh, MKB'ers die failliet zijn gegaan in de ja. crisistijd. Omdat de bank ze de laatste genadeklap uh, heeft verkocht. Die kunnen misschien weer een beetje hoop hebben. Er is een heel uh, belangrijke uitspraak geweest van het uh, gerechtshof. De Rabobank versus een bouwbedrijf, Midred, dat is uh, failliet gegaan. En, en nu zegt de rechter, ja, sorry hoor, maar die, die bank had niet zoveel uh, woekerrente mogen vragen. Want banken hebben een zorgplicht. Ja, dat kan wel als heel belangrijk nieuws zijn voor uh, middenstanders. Die het zeggen van. ja ik denk dat er een crisistijd waren de, de afdelingen bijzonder beheer van de banken die hadden die draaiden overuren allemaal bedrijven die de problemen kwamen We hadden heel veel faillissement en heel veel bedrijven die langzaam richting faillissement gingen nou die, die werden allemaal die kwamen bij een speciale afdeling uh, van de bank terecht waar uh, eh, dan was er geld nodig om een faillissement af te wenden En er werden hele strenge eisen gesteld we hebben daar eigenlijk een soort dingen. financiële martelkamers moeten nou, we het ja. zo zien <laughs> ik weet niet of het financieel waterborden is maar als je kijkt naar de uitspraak van het hof in uh, arnhem en deze bij Mitred, die zeggen er zijn zeer nadelige en excessieve eisen gesteld... aan dat bedrijf en dan moet ook tot een schadevergoeding worden overgegaan. Nou is het lastig om echt zicht te krijgen op de omvang van die praktijken... ook omdat ik denk dat wanneer je vervolgens toch failliet bent gegaan... Dan, dan heb je denk ik nu al wat anders aan je hoofd... en nog een keer een dure advocaat inhuren... om daar vervolgens over te gaan procederen. Er lopen meer van die rechtszaken. Denk ook aan de kwestie rond het faillissement... de problemen bij Owat in ja, Holter, OAT, dat busbedrijf. Ja. Ook daar loopt de rechtszaak over. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe dat afloopt. Omdat je, je geeft terecht aan van uh, dit soort uitspraken kunnen we wel precedentwerking hebben. En het kan een stimulans zijn voor andere ondernemers. Om ook te zeggen, ja, eigenlijk ben ik niet tevreden over hoe dat is gegaan. Ja, Maar het moet ook het vertrouwen weer geven in banken. Ja, kijk, ik snap het. Hè, om toch iets ten gunste van banken te zeggen. Ik snap ook wel dat wanneer er sprake is van zware economische tegenwind. We zaten in een hele diepe crisis. En dan komt een ondernemer bij. En dan ja, dat je niet blind de portemonnee trekt. Ja, dat snap ik. Dat snap ik ook wel weer. Ja. Maar in dit geval is, is, zijn de raadsheren van het Hof heel duidelijk geweest. Die zeiden, nee, de, de bang is hier wel te ver gegaan. Ja, ja en dan uh, Tesla. Uh, daar is uh, nieuws over. Uh, ja, een lichtend voorbeeld van de innovatieve markt. Maker van de ja. auto van de toekomst. Onze hoop in tijden, Zit ineens in zwaar weer. Wat uh. dacht jij? Ja, ik, ik dacht, uh, ik was wel verrast, maar het begon eigenlijk... Er waren een aantal problemen die, die bij elkaar kwamen. Hè. Dan moesten, uh, eerst kwam Moody's inderdaad. Die zei van, ja, financieel uh, zit het toch niet allemaal goed. Dus we gaan dat bedrijf afwaarderen. Hè. Dus Moody's inderdaad, die geeft dan een soort klassificatie aan bedrijven. Hoe uh, kredietwaardig, hoe, hoe stevig ze eigenlijk in hun schoenen staan. Nou, dat bleek uh, niet genoeg te zijn. Er waren problemen bij de productie. Daar zat het vooral in. Nou, dat is één. Hè, uh, uh, Elon Musk... Uh, ik moet even goed naar zijn naam kijken. Elon Musk inderdaad, uh, de man die ook naar Mars wil. Uh, hij die, die had zijn productie niet op orde, daar kwam eigenlijk het nieuws bij dat 123.000 exemplaren van een ander type, daar bleken de schroeven weer te roesten. Uh, dus die moeten allemaal terug naar de fabriek worden gehaald. Ja, kijk, uh, ik, mijn inschatting is dat ze daar uiteindelijk wel overheen komen hoor, maar het is wel een uh, vlekje op het blazoen van uh, Musk. Dat is de eerste keer dat ik hoorde dat een bedrijf um, in de problemen komt... omdat ze te veel automatiseren. Dat, ze, dat de robots hun werk niet goed doen. Ja, ik las dus ook dat, dat ze vervolgens bij de, bij de assemblage... dat heel veel problemen zijn en dat ze nog heel veel onderdelen moeten... Ja, ik ben niet zo'n kenner van, van dit soort uh, lopende bandwerk... maar hè, dus ze zullen het niet bijveilen met de hand. Maar dat er een hoop van die, van die materialen niet in orde bleken te zijn... Van, van, eh, om die auto's in elkaar te kunnen zetten. Met 40% zelfs. Dat is wel heel veel. Het verbaasde me echt. Ja, mij ook. Maar goed, hij krijgt wel zijn miljardenbonus, meneer Musk. Miljarden! Ja, dat is uh, kijk dan, discussiëren wij over de positie van Ralf Hamers... Ja, en uh, dat is een vergoeding niks. van 3 miljoen. Maar in andere delen van de wereld, bij andere bedrijven... lachen ze om dat soort bedragen. Dat moeten we ook maar niet vergeten, denk ik. En uh, ja... Ik wil jou uh, hartelijk danken, maar blijf in de buurt... want jij bent uh, straks uh, te gast. Uh, Opiniemakers is dus een half uurtje eerder. En dan ben ja. je ook de opiniemaker... in dit uh, programma met uh, presentator Wieger Hemmer. Dus uh, heel graag uh, tot zo, uh, Jan. Tot straks. Jan Doma is uh, chef economie van Elsevier Weekblad... mocht u dat niet weten. Ik ga nog eventjes naar um, uh, Jill Blijksloot. Die staat nog steeds in het uh, Twente Holten... waar de wijk Espeloo strijdt om de titel Grootste Paasvuur... Hoe is het daar? Ja Margreet, ik ben uh, bij een heel ander paasvuur beland. Dat, dat van Espelo. Uh, ja, ik zou het zelf niet kunnen zeggen. Als ik ernaast ga staan ben ik maar een schim in vergelijking met hoe hoog die is. Maar of hij nou hoger is dan die van Dijkerhoek. Ja Arjan, zeg het maar. Ja, ik kan het ook niet op het blote oog zien. Dus uh, ze zijn nu met, uh, met allemaal uh, hele precieze apparatuur aan het opmeten. En uh, nou, we zullen het vanavond horen. Ja, want jij hebt eigenlijk uh, ja, het team dat meebouwde aan, aan dit paasvuur um, uh, aangestuurd. Uh, jij zei, ja, Dijkerhoek zou wel eens uh, aftrek kunnen krijgen. Hoe zit dat? Ja, we hadden hier een klein beetje discussie met elkaar. Want uh, Dijkerhoek heeft als het ware een uh, grote paal bovenop gezet. En daar hebben ze een paar kerstbomen omheen geknupt. Ja, en wij zijn van mening uh, uh, dat, je, dat het hout wel echt gestapeld moet worden. Uh, maar goed, het is, uh, het is uh, nu afwachten hoe de jury dan mee omgaat. Ja, en de jury die laat echt niks uh, los. Maar waar letten ze op en waar uh, letten jullie op met bouwen? Uh, nou goed, het, het, pa het paasje moet in een bepaalde verhouding wezen. Als, uh, als we bijvoorbeeld te breed bouwen uh, en, in, in verhouding met de hoogte... dan krijgen we, krijgen we een klein beetje aftrek. En hij moet mooi symmetrisch wezen en een beetje goed afgewerkt. En het gaat natuurlijk vooral om de grootte. En dit is echt een mooie traditie hier. Hè? Want het is uh, sprake van een uh, ja, beetje sympathieke rivaliteit, om het zo maar te noemen. Ja, ja dat klopt. Uh, het is, uh, uh, ja, een half jaar lang kunnen we goed met elkaar. Maar uh, zo gauw het bouwen van de paasvuur uh, begint, dan uh, kunnen we elkaar niet meer luchten of zien. Maar goed, als eenmaal de prijzen niet geweest... Dan, dan proosten we gewoon weer een biertje met elkaar. Ja, en dit is dus ook wel echt een traditie om in stand te houden. Maar je zei, het wordt soms wel lastiger om dit te organiseren... door vergunningen en dat soort dingen. Ja, dat klopt. Kijk, uh, vroeger kon alles. En, uh, um, dan uh, gelooft je elkaar, uh, de gemeente die geloofde dat, uh, dat wij dat uh, allemaal wel wisten zeg maar. Tegenwoordig moet je alles op papier zetten. Maar goed, ik denk dat het voor alle evenementen zo geldt. Uh, dat je steeds meer papierwerk en vergunningen hebt. Uh. Ah, de vergunning voor dit jaar is er. Nog even kort uh, winnen, ja of nee? Daar ga ik je nou eens vaak over doen. <laughs> ja, dat is heel politiek correct. Maar Margreet, uh, het ziet er hier ook hartstikke goed uit. Morgen op eerste Paasdag om 8 en 9 uur gaan hier in Holte de Paasvuren om de beurt aan. Dus uh, als je er nog bij zou willen zijn. Dat kan je hoe nog, hè? He? Nou, dankjewel. <laughs> we, hebben, we hebben hier zin in. Maar Koster is ook inmiddels aangeschoven. En die vindt ook altijd zo mooi klinken. Alleen Kijk, al Holte. Hoe ze daar praten. Ja. Hartstikke leuk. Dankjewel, en Jill. Blijksloot. Ja, gelukkig. Weekend van WNL. Want we zitten een, een half uur eerder dan normaal. En ik was even bang dat ik jou alleen maar telefonisch aan, aan de lijn zou krijgen. Sprinten, dus. maar gelukkig Sprinten. heb je het gered. Ja. Dus ik ga niet langer de tijd in beslag nemen, want ja. jij bent door de kranten gegaan, de socials. Vertel. Wat nou, gisteravond uh, begon het weekend als volgt. De, de club, we gaan er helaas weg, maar we gaan een nieuwe uitdaging aan. Bij Veronica, jong en wild. En dan moet je zeker een man van 69 nemen, dat is logisch. Um, <lacht> nee, dan moet je een pedante presentator <lacht> <in>. <lacht> <lacht> <lacht> Nou kijk, het was een fantastisch. En wat ik het fantastisch aan het V.I. Eh, VI vindt... Of eh, voetbal insight moet ik zeggen. Dat het gewoon openbaar onderhandelen... Wilfred ja. Gené zei ja, ja nee, ik heb andere ambities. En, en, uh, en Dirk zegt ja, ja, het gaat niet voor de sportieve uitdaging over het geld. En uh, ondertussen uh, vertelt René van der van ja, we doen het allemaal voor ja. Dat is toch ongekend. ongekend dat dat ja. je een, een televisieprogramma hebt waar, waar mensen ook op En we, we gaan ook John de Mol afzeiken, We gaan voor hem werken, maakt het om me niet uit. We doen het gewoon zo. <laughs> ja, ik, ik, ik, ja, mijn hart breekt ervan vind ik fantastisch. <laughs> dat er in Nederland nog één programma is waar dit allemaal kan. Dus uh, maar ja, groot verlies voor RTL. Groot verlies voor RTL. En dat dat is dan het tweede onderwerp. Of dat grenst hier aan. De Telegraaf heeft een heel groot verhaal overgemaakt. gemaakt. Dat, en dat is wel een beetje het verhaal van. Ja. Heeft de molde nou wat aan? Want de Telegraaf een beetje zuurig. SPS doet het helemaal niet goed. Zeggen ze eigenlijk. En dan citeren ze altijd Fons en Wesselau. Dat is altijd de man die je dan moet bellen en die zegt altijd iets gemeens. En die zegt nou ook iets van ja, nou hij heeft eigenlijk nog niet echt gescoord. Dat uh, SBS, dat moet nog maar uh, bewe bewezen worden dat het lukt. Dus uh, ik heb een tijdje voor Talpa gewerkt. Hè, toen dat begon. En voor het programma NRC. En toen, dat werd toen ook meteen afgekraakt. Dus ik hoop dat het nu wel lukt. Dat gun ik John de Mol wel dat hij nu voor de tweede keer, ja, dat als die nieuwsjongens jongens erbij komen dat het dan goed komt. Ja, want deze week ANP erbij gehaald. Ja, dus misschien dat het wel lukt. Voor Holland ik, of, schijnt ook daarheen. Dat, dat dat dat een zindert. zindert, dat zindert. Dus uh, misschien dat dat lukt. Ja, ik, ik, ik gun het die man, want toen in die in de eerste keer, de eerste keer talpen werd hij kapot gemaakt en door iedereen uh, neergezabeld. Dan uh, dit fragment ook interessant. Maar u heeft dus al inderdaad een stappenplan gemaakt... Uh, uh, waardoor je uiteindelijk op nul kunt... en waardoor dus ook een minister van Financiën rekening moet houden... met gederfde inkomsten over die periode. Ja, ja goed, dat, dat is heel moeilijk in te schatten. Kijk, die, die, die gasopbrengsten nemen natuurlijk ook af... naarmate je steeds minder wint. Omdat uh, het winnen zelf ook steeds meer geld kost... bij lage winningshoeveelheden. En daarnaast heb je natuurlijk allerlei bijkomende kosten... die nu zijn vanwege de aardbevingsrisico's. Ja, hoe dat allemaal precies op elkaar inwerkt, dat, dat zien we wel. Dat zien we wel. En de Volkskrant, de hebben dus, dat is onze minister-president, die gaat even we over de, de gasbaten. 300 miljard geven wij nu weg. En dan zegt onze minister-president, dat zien we wel. En dat vond de Volkskrant normaal gesproken niet een blad dat heel erg over de centjes gaat. Zeldzaam laconiek is premier Rutte over het missen van enkele miljarden euro's aan Groningse gasopbrengsten. Ach, dat zei dan zo, zei Rutte donderdagmiddag na afloop van de uh, kabinetsberaad. En dan komt Volkskrant, het mes gaat erin, ondenkbaar. Dat weilende Ruud Lubbers, hè, 30 jaar geleden, dat zien we wel zou zeggen... over het belang van het Groningse gasveld voor de schatkist en de economie. Van elke vijf gulden die de staat toen ontving, kwam er één uit Groningen, 20%. De politiek was vanaf het kabinet NL, 1973, tot Rutte II, 2016, verslaafd aan het gasgeld. De welvaartsstaat met alle sociale regelingen... is er mede, mede door opgebracht. En de Betu-route en de hoge snelheuhtrein... zijn ermee betaald. Ik denk de Delta werken ook. Delta werken, nou ja, die hingen dat, ik weet niet, dat ging er een beetje om. Maar goed, het is interessant dat Volksland dat zegt. Ik vond dat zelf ook opmerkelijk. Oh, we zien, zien we wel. Het is wel 2030, dus wie dan leeft, wie dan zorgt? Maar dat is wel interessant. Daar allemaal aansluitend. Uh, uh, uh, Erik Wiebes, de grote uh, minister van economische, die wordt geroemd vanwege zijn eerlijkheid en oprechtheid en dat hij de Groningers recht in uw gezicht zegt. Het is onze schuld geweest. Hij wordt problem solver in chief genoemd. Geweldige nieuwe functie. Mm -hmm. En um, de Volksstand constateert dat er een complete ommezwaai is geweest... met het beleid van Kamp. Kamp zei altijd, jullie hebben een probleem met de NAM. Die is aansprakelijk. Die moeten betalen. Wiebes zei tijdens zijn eerste bezoek, dit is overheidsfalen... En dit behelst een nationaal belang. Vond ik ook mooi. Zeker. Dan een ander ding. Hoekstraat natuurlijk de minister van Financiën. Die over het geld gaat. Die heeft een interview gegeven. En het leukste aan het interview is dat hij handtekeningen verzamelt van het kabinet. Niet voor zichzelf. Maar voor een van zijn dochters. Oh. En een van zijn dochters uh, heeft nu de, de, de handtekening van Carole Schouten in bezit. Maar deze dochter moest daarvoor wel eerst een tekening maken. Dus ik heb op een gegeven moment een tekening van Corolla getekend door een van mijn dochters, meegenomen naar de ministerraad. En ik kreeg in ruil haar handtekening. Dus in Huizen Hoekstra is een ware handtekeningen plaaggaande. Interessant, leuk. Lees je zo'n interview. Schattig, maar vind ik dan leuk dat zo'n Hoekstra dat vertelt. Dan dit. Dit is ook interessant. Gaan we even naar deze twee heren luisteren. Een non radiale samenleving. Daar zijn wij dus sterk voor. En denk ook aan de injectie die dit is voor de economie toerisme. Want u zal toch wel hartstikke gek zijn met een gaatje over. Als je nader in een duur vliegtuig naar Tunis gaat. Als je hier, wij hebben het getekend, hier tussen Holreft en Wierum... Lekker op je krent onder een strooie parasol tussen de Tunesiërs kan leggen. Ja, nee, nee, nee, nee. ja, makkelijk zal. En zo, dames en heren. Zo. Maak uw tegenpartij van alle bange burgers weer vrije jongens. Twee, jongens. Van alle buitenlanders, weer binnenlanders. Dat is twee. En zo poes uw tegenpartij. Alles strond. Van de rassenknikker. Ja, inderdaad. Jacobse Enfanes <tie> van Heerlijk. de Tegenpartij. Heerlijk. Ja. En ja, die Richard de Mos. Je weet dat ik daar toch een. Dat vind ik een ongelooflijk goede man. Richard de Mos is wel eens gezegd. Nou, jij bent de, de epigoon, hè? de voortzetter van de Tegenpartij. Denkt hij misschien? Nu voel ik me beledigd. Maar wat schets mijn verbazing? In de krant, vraag dichter bij Jacobse Enfanes: is er nog nooit iemand gekomen? Hè? in de politiek. Dat is dan Richard de mos. Maar wat zegt Richard de ik denk, nou, Helemaal niet, ik ben veel genuanceerd. Hij zegt, inderdaad, dat vind <lacht> ik in. Die twee spreken wel de mensen aan. Oké, okay, ze waren een beetje loesje. Dat zijn wij niet. Maar ze spraken zonder mail in de mond. Bedreven recht, toerecht aan politiek. En de vergelijking aanvaard ik als een compliment. Nou, dat, daarom vind ik die Richard de Mos zo leuk. Heel hij Er zitten wel een paar decennia tussen. Er zitten een paar decennia tussen. Maar het is super superhaagd natuurlijk. En hier Mos, als je, daar, dat je denkt dat Jacob ze even is, maar dan het nette broertje ervan. En ik vind dat een hele leuke kerel. We hebben nog een minuut voor je. Ja, nou dan, eh, als u tijd en energie wil besteden... aan iets diepzinnigers dit weekend... dan, eh, ik hoop dat u nu net nog... Nyle Fulkerson, de echtgenoot van eh, Ayaan Hirsi Ali... Top tophistoricus die heeft geweldig interview gegeven aan NSC NRC Handelsblad. Hij haalt verschrikkelijk uit naar Facebook. En hij vergelijkt Facebook eigenlijk met de banken uit 2008. Hij vindt dat eigenlijk een conglomeraat waar wij zwaar rekening mee moeten houden. Ze willen de indruk wekken dat ze toegankelijk zijn... en dat ze opgebouwd zijn als een egalitair netwerk... Onzin natuurlijk, Mark Zuckerberg is een ouderwetse alleenheerser. Facebook is als Lehman Brothers. Ze denken dat ze immuun zijn voor de geschiedenis. Als, als ze meer historisch besef hadden gehad, hadden ze de problemen rondom Cambridge Analytica, hè, die zaak die Facebook nu zo'n probleem heeft gehad, twee jaar geleden al kunnen oplossen. Dat hebben ze nagelaten omdat ze dat niet wilden zien. Hij zeer, en dan zegt hij: schitterende zin: de geschiedenis houdt er niet zo van als je haar negeert. Doe je dat toch, dan haalt ze je vanzelf in. Prachtige zin. Als u dan toch nog meer tijd heeft, Michael Boogert... Ik moe... niet. Michael Boogert uh, vertelt ook alles over hoe hij uh, zich de laatste jaren gevoeld heeft... en rekent vooral af met Thomas Dekker die hem heeft benaderd of belastend in zijn boek, vindt hij. Ik wil je hartelijk danken, Mark Koster. Uh, ik wil nog even wijzen op uh, het programma WNL op zondag. Daar is uh, te gast de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Mark Harbers. Uh, morgen om uh, half tien op de eerste paasdag. Eppo van Nispen tot zeven naar de nieuwe directeur van Beeld en geluid de Volkskrantjournalist Anna van den Bremer... en de strafpleiter Ines Wesky en kunstexpert Frank Welkehuizen... zijn er ook over de Nederlandse kunstenaars Escher. We gaan dus straks door met de WNL-opiniemakers... met opiniemaker vandaag Jean Domen... en de fractievoorzitter van D66 in BVW, Jacqueline Makbouli... en SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak. Blijven luisteren, We gaan naar het NOS-nieuws van half zes. NPO Radio 1. Met hier in de studio Jan van der Putten. Minister van Nieuwenhuizen wil strengere straffen voor rijden met alcohol op. Dat zei ze naar aanleiding van twee ongelukken vanochtend: vroeg op de A67 en de A4. Die werden veroorzaakt door dronken vrachtwagenchauffeurs. De politie heeft drie verdachten gearresteerd van de liquidatie in Amsterdam-Noord. Een van hen, een man van 41, is de vermoedelijke schutter. De politie kwam hem op het spoor aan de hand van DNA en de haarscherpe beelden van bewakingscamera's. Op de algemene begraafplaats van Diepenheim in Overijssel zijn graven vernield. Zerken zijn omvergeschopt en afdekplaten kapot gegooid en ook zijn planten uit een oorlogsgraf gerukt.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 Dat was de film gisteravond te zien. Ja. Uh, en dankjewel Jan van de Putten. We gaan voor het weer naar Gerrit Hiemstra. Ik kan me een paas herinneren dat het ging sneeuwen. Maar dat zo gek wordt het niet. Hè? Nou, daar zitten we niet ver vanaf. Ik, ik hoopte dat je dat niet zou zeggen. maar Weet dat is wat te je zegt. zegt. <laughs> nee, het is wel een, wisselvallige, een wisselvallig paasweekend. Dat is eigenlijk op dit moment al zo. Want er zitten stevige buien. Vooral in het westen en ook in het uh, midden en zuiden van het land. Een enkele daarvan kan ook onweer bij voorkomen. En die buienactiviteit die zal zeker vanavond nog doorgaan. En ook vannacht, in het noorden, zijn er ook wat opklaringen. Uiteindelijk zal de temperatuur dalen naar een graad of vijf in het zuidwesten... tot plus één in het noordoosten. Dus dan zit je al dicht bij het vriespunt. Um, morgen, dan hebben we in de ochtend plaatselijk regen. In het noorden en westen is het dan droog. De neerslag die trekt vrij snel weg naar het zuidoosten. Dan is het in de middag meest droog. Er is dan ook af en toe wat zon te verwachten... Maar het zuiden en zuidoosten blijven wel behoorlijk bewolkt... en daar zou ook nog een enkele bui kunnen voorkomen. Maximumtemperatuur 5 graden op de wadden... tot 9, misschien 10 graden in het zuiden van het land. De wind is uit het noorden tot noordwesten en die is matig. Nou, maandag hebben we dan een bewolkte paasmaandag... met vooral in de westelijke helft regenachtig weer. Het wordt ook dan niet echt warm, zo'n 7 tot 10 graden.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 Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO Radio 1. Iedere week discussie over de kwesties van deze tijd. En dan gaat het ook hierover als we hier echt iets aan willen doen, dan zullen we als samenleving daar een goed debat aan met elkaar over moeten voeren. En niet alleen eh, in de politiek, maar dat zullen we gewoon aan de keukentafel moeten doen. Ja, is dat wat er aan schort? Een goed debat? Meer praten om geweld tegen dienders, want daar gaat het hier om, in te dammen. Of zijn er andere misschien minder softe maatregelen nodig om de veiligheid van agenten die ieder uur te maken krijgen met agressie en geweld te waarborgen? We hebben het erover met de gasten hier aan tafel, Jacqueline Makbouli. U bent de fractievoorzitter van D66 in Beverwijk en tevens bent u adviseur op het gebied van openbare orde en veiligheid. Klopt. Fijn dat u er bent. Dank je. Um, ook fijn dat u er bent. Ronald van Raak, de ja. Tweede Kamerlid voor de SP. Goeiedag. En uh, we hebben het zo dadelijk ook nog over het referendum... als u dat goed vindt. Mooi zo. Uh, ja, dat dacht ik wel. En opiniemaker is Jean Domen. Uh, fijn dat u er bent. Uh, laten we direct beginnen met uh, uw nieuws van de week. We hoorden u daar zojuist al heel even over bij uh, Margreet. Heeft alles te maken met uh, de cv-ketel. Want daar moeten wij allemaal vanaf. Precies, vanaf uh, 2021. Alleen nog maar duurzame alternatieven. En ik moest kijkend ook naar de sterke... Lobby daarvoor heel erg, denken aan het gloeilampenverbod van een aantal jaar geleden. Daar heeft uh, volgens mij een grote gloeilampenproducent ook voor gelobbyd. En ik denk, ja, het, uh, uh, ik heb toch het gevoel dat het uh, uh, nou ja, burgers door de strot wordt geramd en mensen heel erg op kosten jaagt. Dus uh, ik vraag me af waarom dat zo hals over kop moet. Um, Ronald van Raaij, kunt u daar antwoord op geven? Waarom moet dat hals over kop? En is dit inderdaad hals over kop? <laughs> nou, de discussie over gaswinning in Groningen, dat loopt al ja. heel erg lang. Ik moest er wel aan denken, uh, toen we begonnen met het gas, toen is dat een heel groot nationaal project geweest, waarbij mensen voor uh, uh, relatief heel geringe kosten konden overschakelen. En nu wordt het een beetje op de mensen afgeschoven. En zeker voor mensen met een laag inkomen, is dat gewoon niet te betalen. Dus ik zou er wel erg voor zijn. We hebben heel veel Miljarden verdiend verdient aan, uh, aan dat gas. Dus er hoort ook wel een plan te zijn om ervoor te zorgen... dat mensen nu gewoon betaalbaar kunnen over... Uh... Ja, en dat geldt overigens niet alleen voor lage inkomens... maar ook voor middeninkomens, meneer ja, Van Raijn. Die zich helemaal suf betalen aan ja. energiebelasting... en opslag duurzame energie op hun ja. energierekening. Ja. ja, ik ben erg voor duurzaamheid. Maar een, een Nederland duurzamer maken... lukt alleen maar als mensen er ook van profiteren. Ja. Uh, op zo'n manier moet je dat ook organiseren. En zeker met energie kun je het natuurlijk heel goed zo organiseren dat als mensen investeren in hun huis, dat ze ook lagere kosten krijgen. En dan kunnen mensen dat direct terugverdienen. Uh, dus ja, daar moet gewoon een groot nationaal plan voor komen om dat betaalbaar te doen. Ja, Jacqueline Macboulli, u bent van D66 dus groen. U houdt van duurzaam en niet van duur, neem ik zomaar aan. Zou dit zomaar <lacht> eens voor, voor nou ja, de mensen met een gewone portemonnee heel erg slecht kunnen gaan uitpakken? Nou, slecht gaat het niet uitpakken natuurlijk. Als je kijkt op de lange termijn, lijkt het me dat het alleen maar goed kan uitpakken. Uh, dat daar een financieel plaatje aan zit, lijkt mij uh, evident inderdaad. En uh, ik hoor uh, een heel goed... Ik zit niet in de Tweede Kamer, hè, maar ik een heel goed advies. Een soort uh, nationaal plan. Nou, lijkt me prima. Hebt u, hebt u al een, een warmtepomp? Want daar gaat het dan in dit geval om. Mag ik nu naar huis? Nee. <laughs> nee. Of een hybride CV? Jean Domer, hebt u die al? Ik heb, een, ik heb een houtkachel en die... Uh... Kijk, oh, je moet, nou. Ah, nou, nou Wel nou, nou, romantisch. Nou, is dat verboden inmiddels? Nou, geboden, middels, nee. nou. <laughs> uh, Ronald van Rijn. Ik heb gewoon een door de weekse CV, volgens mij. Oh, ja. Dus ik, moet, een... ik moet om. Ja, dat moeten we allemaal. We en moeten we op... Die hybride cv, vooral de warmtepomp gaat het hier om... kunnen alleen geplaatst worden in huizen waar de isolatie top is. Hè? Nou is dus uh, de, de aanleg of het plaatsen van zo'n uh, nieuwe installatie... kost al heel veel geld, duizenden euro's. Maar als het huis niet voldoet aan de isolatienormen... Ja, dan telt er gerust nog maar eens 10.000 euro bij op. Ja, en dat is dus dat financiële plaatje, Jean Domer... Ja. waar u met wenk, gevondste wenkbrauwen, denk ik toch, in dit geval ook naar kijkt. Kijk, ik, ik lees bedragen in de media van 6.000 tot 7.000 euro... 5.000 euro. Ik, ik lees ook bedragen van 25.000 euro. Dus wat ik vermoed is dat uh, behalve de warmtepomp dadelijk ook de subsidiepomp aangaat. Ja. En we niet alleen warmte, maar ook heel veel geld in Nederland gaan rondpompen. Daar zijn we kampioenen in. Uh, en alleen de grap is natuurlijk, ja, wie betaalt die subsidie? Dat doet de belastingbetaler. En hé, hey, laat dat nou dezelfde zijn. Die ook die warmtepompen zijn huis moet installeren. Ja. Dus ik, ik, ik kijk met grote bezorgdheid. We hebben het eerder bij hybride auto's gezien. Daar nou vlogen de miljarden. Ook over de toonbank. Um, ja, en de rekening moet wel betaald worden. Als Daar om, profiteren uh, trouwens van die hybride auto's. Ook vooral de wat rijkere Nederlanders van. Hè? Ja, die hadden dat uh, slim bekeken. Oh, ja. Als je kijkt naar ja. woningcorporaties bijvoorbeeld. Die moeten Precies. nu geloof ik 1,7 miljard nog steeds betalen aan, uh, aan uh, belasting. Uh, dat is toen ingevoerd in de, in de crisistijd. Uh, ze kunnen dat geld natuurlijk veel beter investeren. In bijvoorbeeld isoleren van woningen. En ook in de omzetting. Dan, heb je, dan sla je twee vliegen in één klap. Dan krijg je veel betere huizen. Uh, zeker dit soort sociale huurwoningen. En mensen zien het ook meteen terug in hun portemonnee. Want ze krijgen een lagere energierekening. En dat is denk ik de allerbeste manier om duurzaamheid te bereiken. Dat begint toch ook gewoon in je portemonnee. daar ja. moet een incentives aan zitten. Ja, ja precies. Ja, um, ik, ik zeg ook tegen de belastingbetaler... die natuurlijk ook luistert naar WNL Opiniemakers... dat die uh, mee kan doen aan deze discussie. Ook aan de discussies die nog volgen tussen nu en half zeven. Gebruikt ervoor de hashtag WNL als u gaat twitteren. Of u kunt ook een bericht plaatsen via de NPO Radio 1-app. Ja, de plannen over cv's en warmtepompen... die kun je niet, nou, mooie term, geïsoleerd bezien. Uh, die, komen, die komen in een week dat er uh, groot nieuws kwam over gas in Groningen. En wel van de verantwoordelijk minister, dat is Erik Wiebes. De meest gestelde vraag aan mij is... meneer Wiebes, blijft Groningen wel Groningen? Vandaag beantwoordt het kabinet die... door te zeggen dat de gaswinning gewoon gestopt wordt... Uh, zo snel mogelijk naar nul. Ja, die wiebus, Jean Domen, mm. dat lees je overal. Dat is een man. Die weet van doorpakken. Um, had hij een andere keuze eigenlijk dan dit rigoureuze besluit te nemen? Ja, over, over dat doorpakken gesproken als staatssecretaris Verantwoordelijk voor de Belastingdiensten uh, werd er misschien iets minder doorgepakt. Maar ja. goed, he, met die kanttekening. Nee, de druk die is opgebouwd, is zo enorm geweest dat hij eigenlijk niet anders kon. En dan realiseer je wel, van het wordt natuurlijk uitgesmeerd over de komende twaalf jaar. Dus ja. daar zit nog een, een lang verloop in. Wat ik zelf eigenlijk denk, en wat me niet zou verbazen, is: he, de politiek heeft vaker de neiging om een, een verre horizon te kiezen, 2030. Ik denk als er nog een paar stevige aardbevingen... tussendoor komen, dan wordt dat ook weer naar voren gehaald. Dat zou ja. me niet verbazen. 2030 is uh, zoals we er nu tegenaan kijken. Maar als inderdaad, als zich een zwaardere beving in Groningen voordoet... dan ligt dat plaatje overnight er wel anders bij. Ja, en Ronald van Raak, zijn daar uh, nieuwe aardbevingen voor nodig? Of zegt u, sowieso moeten we ervoor streven... om veel sneller dan 2030 helemaal over te zijn. Ja, om te zijn. zo snel als kan. Want de Groningers zijn natuurlijk heel erg lang behandeld... als een soort windgewest. En zo voelen Groningers dat ook. Ze voelen zich op dit moment gewoon een soort tweede rangs burgers. Van ja, wij, bij ons wordt het gas weggehaald. Maar hier wordt niet geïnvesteerd. Hier wordt niks gedaan. Dus ik denk dat er twee dingen moeten gebeuren. Fantastisch. Dat is ook echt een grote overwinning voor de Groningers die in actie zijn gekomen. Dat het gas uh, op nul gaat. Zo snel mogelijk. Mm -hmm. uh, maar er zal ook in het gebied geïnvesteerd moeten worden. Hè? Want de mensen moeten daar aan het werk kunnen. Ze moeten daar kunnen blijven wonen. Het moet leefbaar blijven. Uh, en zeker in het oosten van Groningen. Uh, ja, er moet heel veel gebeuren. Maar goed dat ik wel vind. Is van, nou, nou wekt u eigenlijk de indruk meneer Van Raak. Hè? Ik kom zelf uit de oostelijke mijnstreek. Waar tienduizenden mensen mijnwerker waren. Nou, ja, Daar geldt ook, hetzelfde uh, voor. Ja, precies. <laughs> Alleen het is natuurlijk niet zo dat tienduizenden Groningers werk vinden in de, in de gasindustrie. Het, het voltrekt zich eigenlijk onder hun voeten. Ja. Hè? Onder hun kelder. Ja. En, um... nee, ik bedoel eigenlijk meer het, het soort je behandeld voelen als tweederangs burgers. En dat geldt ja. natuurlijk voor de mm. mijnstreek. Na de sluiting van de mijnen. Mm. Ja, uh, we, we komen regelmatig in Heerlen als SP'ers. Mm. Uh, dat is, dat klopt. En, en, en, en, en ik bedoel er eigenlijk veel meer... dat het vertrouwen, terugwinnen van de Groningers... begint nu. Maar er moet mm. natuurlijk nog veel meer gebeuren met die regio. Uh, zodat de mensen daar een toekomst hebben. Ja, maar voelen die mensen in Limburg... zich inmiddels weer eerste rangsburgers? Nee, zeker niet in de buurt... Uh, uh, van die oude, oude mijngebieden. Da dus daar, het kan geldt nog heel steeds lang veel duren... voordat dat geschonden blazoen weer is hersteld? Ja, vertrouwen herstellen... duurt ongelooflijk lang. Uh, en misschien nog wel langer bij Groningers. <laughs> uh, ja, maar... We maken nu een begin. Hè. We moeten niet net doen alsof we nu ineens alle problemen zijn opgelost. Het, er, er, er wordt nog heel veel gas opgehaald. Ik ben ontzettend bang dat er nog aardbevingen komen. Maar we hebben nu in, de politiek heeft in ieder geval gezegd... Van, we gaan niet meer tegenover Groningen staan. We gaan naast Groningen staan. En we gaan in ieder geval proberen dit probleem op te lossen. Maar het is het begin. Jean Nou ja, kijk... Ik denk ook dat je door de import van gas uit het buitenland... dat is dan hoogkalorisch, dat moet, moet, ja. moet omgebouwd worden met stikstof. Uh, nou, nou, ik geloof ook dat daar meer werk van gemaakt gaat worden. Dus ja. daar kun je snel een flinke slag maken. Ik heb toch ook, hè, uh, dit markeert ook een beetje het moment van... dit is het einde van die, die, die boom waar geld aan groeide voor Nederland. En dat hebben we natuurlijk allemaal uitgegeven aan leuke dingen. En ik kijk wel eens misprijzend naar de Nooren... die gewoon een sovereign wealth fund, een soort staatsfond hebben... waar 500 miljard euro in zit... Ja, hebben we niet al die vruchten uit die Groninger bodem eigenlijk opgemaakt Een uitkering, een ontwikkelingshulp, misschien ook wel een politieagent. Ik bedoel, kan niet altijd zonder zijn. Ja, hebben we het geld verkwist over de bal gegooid, Jacqueline en de afgelopen decennia. Um, ongetwijfeld, <laughs> ongetwijfeld ook. Uh, maar ik denk dat besluiten worden genomen op. op een moment dat je echt denkt dat dat goed is voor de toekomst. En achteraf is het natuurlijk heel makkelijk zeggen, nou ja, dat was niet zo'n intelligent besluit of dat ja. had je beter anders kunnen doen. Ja. Dus wel. Maar u, u moet als gemeentebestuur in al die gemeentebesturen ja. in het land moeten hier ook iets mee. Die hebben zogezegd ook een groene opgave. Ja, zeker. Wat is de opgave voor Beverwijk? Als nou. u eens een punt op de horizon zou moeten zetten. Nou ja, als je kijkt bij ons, uh, wij hebben natuurlijk Tata. Tata uh, Steel. Tata Steel. Ja. Tata Steel is, uh, voormalige hoogovens. Voormalige hoogovens. Ja, zo noemen wij dat allemaal nog gewoon ook bij ons. Ja, ik woon in Wijk en Zee, dus ik woon echt Onder de rook van Tata. Um, Ook ik letterlijk. Letterlijk, mm. ja, letterlijk, ja. ja. Uh, ik hoor uh, bewonersgroepen, uit uh, vooral uh, niet uit onze, onze gemeente, die graag een vliegveld uh, voor, uh, in zee bij ons voor de deur willen parkeren. Um, ik denk dat de opgave in onze regio wel uh, bijzonder groot is. Ja. En dat ja, en, en, en betekent dat als je zo'n grote opgave hebt, dat het toch een kwestie is, me dunkt, van ja, kleine stapjes zetten op weg naar die stip op die horizon. Um, ja, dat denk ik wel. Voor het lokale geldt natuurlijk dat wij denken van... ja, weet je, wij proberen zoveel mogelijk invloed uit te oefenen. Zorgen dat we wel binnen de Europese normen uh, blijven qua uitstoot. Maar als het gaat om kleinere dingen... zijn we natuurlijk wel voorstander voor van gasloos bouwen. Misschien uh, een dieselvrije binnenstad. Uh, nou ja, verzin het allemaal maar. Om die kleine stapjes maar te maken. Ja. In uh, uh, ons uh, vervuilde regio. Precies, kleine <laughs> stapjes inderdaad naar, ja. uh, naar duurzamer, groener. Geef het een naam, maar misschien ook duurder. Want uh, daar gaan nu zorgen naar uh, elkaar te gaan ik denk overigens dat uiteindelijk die hele overgang... dat afscheid van fossiele brandstoffen... uiteindelijk is dat volgens mij die discussie wel beslecht. Het gaat nu vooral om het tempo waarin. Bij wie leg je de rekening neer? En wacht je in sommige gevallen gewoon op betere en goedkopere technieken. Dus het gaat vooral om dat soort vragen, denk ik. Ja, toch nog even een opgetogen bericht van Doekle Terpstra. Wie is dat ook alweer? Nou ja, nu is die voorzitter van Ondernemersorganisatie... voor de installatiebranche en de technische detailhandel. En hij zegt, een energiezuinig huis is binnenkort haalbaar... Voor alle Nederlanders. Nou, mooi als het waar is. Ja. En dat passeert hij op ja nou, dan kom ik toch ga ik even checken ja. bij u want u had het Kijk, net over die lobby die natuurlijk de microfoon grijpt dat geldt misschien in dit geval toch ook wel, hè Jean Ja maar het is evident op het moment dat je ketels maakt, warmtepompen produceert en, die, en, en als je een bedrijf hebt dat die warmtepompen installeert dan mm. sta je natuurlijk te juichen hierbij het is geweldig besluit dat ik dacht al van ik ging ook al eens thuis kijken zijn er geen aandelenfondsen die beleggen in producenten van warmtepompen uh, nee daar valt natuurlijk uh, heel veel geld mee te verdienen en en je ziet wat dat betreft, en daarom dat ik niet voor niets noem... natuurlijk van die gloeilampen. Van, ja. um, je ziet dat hier toch een, een, die lobby is heel gelaagd. Je hebt aan de ene kant de milieubeweging. Die zegt van, nou, wij vinden dat we... Hè, we moeten, van het klimaat moeten we dingen doen. Nou, dan kun je lang en breed over discussiëren. Aan de andere kant komt daar dus ook inderdaad de industrie bij... Die die, uh, die die mogelijkheden omarmt. En daar ook veel geld aan kan verdienen. Ja, toch nog even bij u checken hoor, Ronald van Raak. Want u bent Tweede Kamerlid, parlementariër. Is het zo dat uh, de lobby het uiteindelijk voor het zeggen heeft? Of ligt, het, uh, ligt de ligt de macht toch uiteindelijk wel bij de politiek als het hier om gaat? Nou, dat ligt aan de politiek. Ja? Maar de politiek is de afgelopen jaren heel goed in geweest... om zich een loer te laten draaien door lobby's. Ook door uitbestedingen, dingen te vermarkten... aan managers over te laten, aan bedrijven over te laten. En als je hier spreekt... Van, volgens mij is hier sprake van een groot publiek nationaal publiek belang. Dus je kan daar marktpartijen, moet je daarbij betrekken, maar je kan het niet alleen maar overlaten aan de markt. En met een nationaal plan bedoel ik ook dat er gewoon ergens regie wordt gevoerd. Maar dan, wat mij verbaast is, we hebben een volksvertegenwoordiging met 150 <kugt> uh, nou, toch hoeft het algemeen intelligente Kamerleden, die betalen we ook goed. En dan zie je dat dit kabinet ook het regeerakkoord aankondigt, dat er dus op allerlei maatschappelijke problemen eigenlijk in het veld, zoals we het maar even noemen, ja. worden geparkeerd. Ja. En dan aan, aan allerlei tafels, nou in het geval van energie, Diederik Samson daar ook <kugt> Bij, die ja. moet het coördineren. Ik denk. Dat lijkt me nou bij uitstek iets dat je in het parlement zelf moet bespreken. Ik bedoel, ja. We hebben jullie gekozen als volksvertegenwoordigers. Ja, en dan wordt er een tweede schaakboord naast gezet. En dan gaan allemaal mensen die ik niet heb gekozen. Of wie ik niet kan stemmen. Die gaan er besluiten nemen die mij geld kosten. Ja officieel zijn het natuurlijk altijd adviezen. Rapporten. Maar dat, dat, dat zet wel een hele grote druk op zo'n discussie in de ja. Tweede Kamer. Dus daar ben ik helemaal met je eens. We mm. zullen dit ook heel veel zelf moeten uh, uh, uitdiscussiëren. Maar meer in algemene zin zie je ook in, in, in al die jaren dat ik in de Kamer zit. Dat er steeds meer is uitbesteed. Ook in de politieke besluitvorming ja, um, um, ik wil eventjes uh, naar Groningen. Of, of, of, van Groningen wil ik zeggen, naar een andere discussie. Want er is een eigenschap die u, Ronald van Raak, deelt met Groningers. Dat is namelijk volhouden. Geef niet op. En dan heb ik het, jawel, ik kondig dit net al voorzichtig aan... over het referendum. Ja. Want er, er waren misschien mensen in Nederland die dachten... nou, daar zijn we dus vanaf. We hebben het geprobeerd en niet goed genoeg bevonden. Uh, u hebt al die tijd gezegd, nee, ik, ik, ik wil simpelweg niet opgeven. En nu lijkt het alsof u toch weer een soort van... Wind in de rug hebt, mag ik het zo noemen? Ja, dat referendum is echt het uh, kleefkruid van de, van de politiek. Uh, dat gaat niet weg, dat blijft overal plakken. Oeh. Het is afgeschaft uh, door de Tweede Kamer, de wet is Oeh. aangenomen. Uh, iedereen zei ja, dat uh, referendum over de sleepwet als de allerlaatste. En dan gaat het ja-kamp natuurlijk dik winnen. Nou, de werkelijkheid is dat het nee-kamp heeft gewonnen. Nederland heeft zich uitgesproken tegen het sleepnet. En de werkelijkheid is dat de afschaffing helemaal nog niet rond is. Zo nu... formuleert u het, hè? Nederland heeft zich uitgesproken tegen tegen de sleepwet. Is dat zoals u het ook ziet? Jacqueline Macbouni? Nee, zeker niet. Ik heb ook tegen gestemd. En uh, wel waarvoor. Ik denk wel dat uh, wetgeving uh, vernieuwd moet worden. En dat we betere tools moeten krijgen. Uh, en uh, de voornaamste reden dat ik tegen heb gestemd is eigenlijk omdat ik de waarborgen uh, onvoldoende vond in deze wet. Maar u hebt wel gestemd. Dus gebruik gemaakt van ja, de natuurlijk. volksraad. Ja, dus, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Heb je gestemd, nee, ik gestemd? Uh, nee, uh, raadgevende referenda, daar doe ik niet aan mee. Ik, ja. uh, ben, uh, ik, ik kan me voorstellen, ik ben en persoonlijk ben ik wel voor een correctief referendum, maar Dat heb ik ook gewoon, verdedigd in de Kamer. Eh, maar wel ja. met, met dan ook een opkomst van 50 en eh, gewoon strenge eisen daaraan stellen. Ik vind het toch een soort fopspenen. We hebben het natuurlijk eerder gezien, als het ging om de Oekraïne... Um, dat uh, mensen nemen de moeite om naar die stembus te gaan... en vervolgens moet je maar afwachten wat ermee gebeurt. Dat gaan we ook bij die sleepwet. Bovendien ik wil wel één ding corrigeren. Uh, meerderheid? Nee. De grootste minderheid heeft uh, tegengestemd. Dus en, niet uh, Nederland heeft zich uitgesproken nee, tegen. Ja, nee, dat was dat meerderheid. Hiervan, uh, uh, nou, dan gaan we ja. geen Kees Verhoeventje doen... <laughs> Maar, maar het, is, het is raadgevend. Het is het uiteindelijk, we weten allemaal met droge ogen dat het kabinet kan zeggen, hè, misschien dat ze er iets uit gaan plukken, een klein puntje aan veranderen. Maar uiteindelijk leidt dat alleen maar tot grotere teleurstellingen. Maar er zijn twee dingen die denk ik gaan gebeuren. Ik heb een debat aangevraagd met de minister-president. Dat zal niet komende week, maar denk de week erop worden gehouden. Je ziet nu dat, dat ongericht afluisteren van burgers die nergens bij betrokken zijn... dat raakt wel direct aan de rechtsstaat en, en de democratie. Dus het zal heel ingewikkeld worden voor het kabinet... om uh, dit besluit alsnog te nemen... terwijl de bevolking zich daar net... Over heeft uitgesproken. Dat is dat is ja dat, dat past niet. Maar je, toch, maar je creëert toch, vooral mist, denk ik, door, door het referendum en deze vormen. Ja, je kan gewoon het een paar artikelen de... uit die wet halen, dan kan de, kunnen de geheime diensten heel goed aan de slag. Die kunnen gericht potentiële terroristen aanpakken, maar het ongericht afluisteren van uh, gewone burgers, dat zit dan niet meer in de wet. En dat kun je er makkelijk uithalen. Maar de wet moet worden aangepast. Maar de kiezers, die hebben natuurlijk niet gezegd, ook niet kunnen zeggen, wat er precies, precies. moet worden aangepast. Dat is dan toch ook weer een interpretatieonderwerp. Ja, dat is, dat is. Zo, alleen het referendum heette niet voor niks door de aanvragers en door al die mensen, die 400 of 450.000 mensen die een handtekening hebben gezet over, het sleep, uh, uh, over de sleepwet. Dus dat gaat met name over de sleepnetfunctie en alles wat daar aan gerelateerd is. Dus het, uh, het ongericht op, uh, op uh, binnenhalen van informatie: dat diezelfde informatie delen met andere landen. Dat is een clusterproblemen wat zich, ja, gaan we gericht Potentiële terroristen aanpakken of gaan we ongericht informatie binnenhalen van gewone burgers? Dat is volgens mij de discussie die er geweest is. En tegen dat laatste hebben de mensen volgens mij nee gezegd. Ja, Jacqueline Magboulli, ik zie u ook het hoofd schudden. Nee, ja. precies. Ja, ik denk dat dat een hele goede stelling is om te zeggen dat je uh, niet goed kan zeggen waarom mensen uh, al dan niet voor of tegen zijn ge, uh, hebben gestemd, zeg maar, voor wat betreft dit referendum. Uh, ik ben namelijk wel van mening dat er uh, verregaande bevoegdheden dat we dat moeten regelen. Uh, en ik mis de waarborgen in de wet. Dus dat is een hele andere reden. Dus uh, uh, gooi mij alsjeblieft niet op die hoop. Maar daar gaan we dus al. Ja, daar dus, uh, ja. ja. ja, ja nee. Twee ja. tegenstemmers en twee de Het referendum heette niet voor niks. Het sleepnet referendum. Nee, dus nee, nee, is het ja, ja, maar dat is wat. Is is de genoemd. Maar dit is nou precies dat het is het precies wat, wat de, de indieners... Nee, ja. Uh, uh, uh, een te hebben waar mensen een handtekening onder hebben Maar het maakt het dus wel lastig. Want, want je kan je afvragen: is alles wel op die manier eigenlijk echt referendabel? Is alles wel als vier weekblad waar ik met veel plezier werk? Dat is van mening dat eh, tegen referenda. Zeg van, het probleem is inderdaad dat, dat je eh, vragen voorlegt... waar mensen maar heel moeilijk een oordeel over kunnen vellen. Het is multi-interpretabel. Dus ik denk, daar, daar zit wel gewoon een probleem. Nou, maar wat wel heel makkelijk, makkelijk is, is een referendum houden over of je een referendum wil. Dat is een extreem makkelijke vraag. Ja, Willen we een referendum of niet? Nog, ja. En het interessante is, kijk, ik ben zelf senator geweest. Ik weet mm. een beetje hoe senatoren werken. Die laten mm. de belangrijke politieke beslissingen altijd aan de Tweede Kamer over. Mm. Maar als het gaat over staatsrecht... dan vinden de dames en heren senatoren dat zij daar meer verstand van hebben. Wat overigens ook zo is. Ja. Dus over het referendabel zijn van die wet... Daar zal in de Eerste Kamer nog een flinke nood gekraakt worden. En ik sluit helemaal niet uit dat de Eerste Kamer zal zeggen van ja, het staat in het regeerakkoord, dus uh, dat referendum, die intrekkingswet, die gaan we aannemen. Dus het referendum schaffen we af. Maar dat besluit moet wel referendabel zijn. Uh, het is ook de Raad van State die heeft gezegd van ja, staatsrechtelijk gezien uh, kunnen wij hier niet veel over zeggen. Uh, dat is aan de politiek. En alle staatsrechtdeskundigen die afgelopen dinsdag in de Eerste Kamer nou, waren, die zeiden: ja. zei, dit kan echt niet. Nou, het afschaffen van het referendum. Dat gebeurde trouwens ruim een maand geleden in de Tweede Kamer. De Eerste Kamer moet natuurlijk ook dus nog... Dus het besproken. is nog niet afgeschaft. Al ja. D66-leider Alexander Pechtold die zei na die begrafenis... Laat ik het zo verwoorden... Het Tot volgende. God. Dit is het raadgevend referendum. Daar is de politiek niet aan gebonden. En was elke keer discussie over de opkomst. en ja, Is een uitslag dan, dan, dan een advies of toch misschien bindend? En dat is dan niet goed voor het vertrouwen van mensen... in, in belangrijke zaken als de ja. democratie. Het correctief referendum is nog steeds iets... waar ik hoop in de toekomst... maar misschien moeten we dat allemaal rustig evalueren... waar we wel de handen voor op elkaar krijgen. Uh, hij noemt hier iets belangrijks, Jacqueline Magboulli. Het gaat over vertrouwen van de mens in, in de, de democratie. Is dat met dit raadgevend referendum groter geworden... of juist minder groot geworden? Nou ja, ik denk dat de reden dat uh, uh, men kiest voor afschaffing is... omdat het minder groot is geworden. Uh, uh, het is inderdaad, ja, je kan het een fopspeen noemen. Het is een mooie... Het is een mooi, uh, begin, zeg maar, om te kijken van... hé, hey, ho hoe betrek je de samenleving uh, bij uh, belangrijke zaken? Iets wat u als D66 heel erg wil. Heel erg wil, ja. Maar dit wil u heel erg niet? Nou ja, ik zei niet heel erg niet. Uh, het afschaffen van het raadgevend referendum... Uh, daar, dat snap ik wel. Maar je moet komen met een alternatief. Ja, ja. En ik ben uh, echt wel een heel... Uh... Dat alternatief lacher, dat was namelijk het bindend referendum. Dat was ooit het initiatief ja. van D66. Die wilde Alt. dat niet meer verdedigen. Ik heb die wet toen verdedigd in de Tweede Kamer. En daar heeft D66 toen tegen gestemd. Dus ze hebben tegen het bindend referendum gestemd. En nu zegt Alexander Pechtel dat hij graag een bindend referendum wil. Ja, ik word er een beetje tureluurs van. Maar het eerste wat ik natuurlijk zal doen in dat debat... is ook een motie aan de Kamer voorleggen van... Oké. Okay, Gaan we nou wel of ja, niet zo'n referendum Al, U bent een beetje Gronings wat dat betreft. U blijft gewoon volharden. Ja, omdat ik vind ook dat wij... Een, een, onze, ik vind dat de hele discussie over het referendum... laat ook zien dat ons parlement niet goed functioneert. Telkens hebben we met grote meerderheid... een wet aangenomen in de Tweede Kamer... die in een referendum vervolgens... Uh, uh, in de prullenbak wordt gegooid. Daar zeggen mensen nee. En dan krijg je als volksvertegenwoordiging... wel een tet tegen je hoofd. En moet je als Tweede Kamer ook een debat gaan voeren... In, van in hoeverre zijn wij een volksvertegenwoordiging? Maar dat vind ik... Nou, maar ik doe het misschien toch wel groter dan het is. Kijk, uh, één keer in de vier jaar uh, word ik uh, gevraagd... om een mening te geven over de politiek. Dan kies je voor een partij. Dat is een, uh, een all-in-pakket waar je voor kiest. Ik ben het ook niet met, met alles eens. Maar het wil niet zeggen dat ik uh, over alles vervolgens... alsnog mijn mening nee, wil geven. Nee, maar je ziet het structureel. Hè? Je zag met de grondwet, uh, Europese grondwet in 2005... tot aan de sleepwet-referendum uh, uh, uh, van nu... zie je dat telkens dat de, de volsplerieten blijkbaar van, van de Tweede Kamer niet goed zijn. Of dat er in de Tweede Kamer toch andere belangen worden gediend dan de belangen die burgers gediend willen zijn. Ja, ja, je kan ook zeggen dat die Tweede Kamer ook wordt geacht eigenlijk het, het, het hele overzicht te hebben. En, en af en toe dan, dan kies je dus inderdaad iets waar misschien mensen het uh, ja, niet Ja, maar allemaal dat vind ik ook het mooie van onze democratie. Dat klopt. Ik ben gekozen, dus ik moet het ja. werk doen. Alleen, ik ben een vertegenwoordiger. Ik ben gekozen als vertegenwoordiger. En ze zeggen wel eens dat het referendum is in strijd met de vertegenwoordigende democratie. Daar ben ik het pertinent mee oneens, want Mensen moeten hun vertegenwoordiger ook kunnen terugfluiten. Als hun mm. vertegenwoordiger het niet goed doet, zouden ze moeten zeggen: ja, maar meneer Verraak, wat u nou weer maakt, dat willen we helemaal en niet. En dat doen we vaker dan eens in de vier jaar. Ja, maar een e-mail sturen. Nee, het, oh. democratie gaat niet om meepraten. Uh, dat zijn ook allemaal van die kletsdingen van GroenLinks en zo. Deliberatieve democratie. Nee, democratie begint met beslissen. Nee, dat snap ik. Maar mijn kritiek richt zich vooral op het feit dat het raadgevend is. Want u bracht net het standaardverstelling. Ja, maar ik ben de dus stelling. voor een bindend referendum. Nee, helder. Dat doel dat. Maar het raadgevend referendum wat we nu hebben gehad dus dat het gaat nu naar het kabinet, het is raadgevend, dus staatsrechtelijk staat het kabinet volkomen in zijn recht als ja. het zegt, we leggen dit naast ons neer, bedankt voor jullie mening, maar we doen het toch maar niet. Dat klopt. Dat ja, maar dat een... kun je dus als politiek niet telkens veroorloven. Je zult daar iets mee moeten. En in dit geval kun je niet zo diep ingrijpen in het leven van mensen... als ze net gezegd hebben dat ze dat niet willen. Dat is mijn politieke ja, mening. Ja, en maar dat debat gaan we voeren. Uh, ik, ik, ik hoorde op de verkiezingsavond van de gemeenteraadsverkiezingen... een, een, een collega van nu, een D66-collega uit Weert... die zei, ik heb daar echt last van gehad. Toen ik over straat liep, spraken mensen me daarop aan. Van D66, dat is toch de partij van de referenda. En nu stoppen jullie ermee. Ik, ik kon dat niet uh, verantwoorden tegen en over al die mensen. Hebt u daar ook last van gehad? Nee, daar heb ik geen last van oh. gehad. Want ik kan het heel goed uitleggen namelijk. Uh, we hebben uh, weet je, en nogmaals, ik heb ook kritiek op het proces. Hè, dat je zegt, van, uh, begin beginnen raadgevend. D dat is het niet. Laten we kijken wat een mooi alternatief is. En uh, zet dan in op iets anders. Hè. Dus niet weghalen en dan maar kijken wat er gebeurt. Maar uh, volgens mij kan ik dat heel prima uitleggen. Uh, hebben jullie zetels gewonnen of verloren in Beverwijk? We hebben uh, zetels verloren in Beverwijk. Hmm. Maar, uh, Had hier niks mee te maken? Nee, dat geloof ik niet. Nee, misschien wel met landelijke zaken, maar ik geloof niet hiermee. Nee. Zo dadelijk uh, praten we door over de kwesties van de week... dan gaat het onder andere over agenten in ons land. Ieder uur krijgen ze te maken met agressie en geweld. Wat daartegen te doen? Wist u dat een goed testament helemaal niet duur hoeft te zijn? Op nunotariaat.nl regelt u uw testament voor 195 euro, inclusief notariskosten...